Jobboot met het NOS-journaal. Zwaar bewapende staatsen Karachi. Daarbij zouden zeker vijf bewakers zijn gedood. De schietpartij was in de zogenoemde Fokker Gate, de oude terminal van de luchthaven. Later zou in een hangar een handgranaat zijn gegooid. De aanval is uitgevoerd door acht tot tien schutters. Ze zijn in gevecht met Pakistanse veiligheidstroepen die de luchthaven hebben omsingeld. Alle vluchten zijn geannuleerd. In de tuin van het Vaticaan hebben de Israëlische president Peres en zijn Palestijnse collega Abbas elkaar omhelst. Dat gebeurde tijdens een gebedsbijeenkomst voor vrede. Ze waren in Rome op uitnodiging van paus Franciscus, die onlangs het Midden-Oosten bezocht. Tijdens de bijeenkomst werden Joodse, Christelijke en Islamitische gebeden uitgesproken in onder meer het Hebreeuws en Arabisch. Ook hebben Peres en Abbas een olijfboom geplant in de tuin van het Vaticaan als teken van vrede. In een woonboerderij in het Rentse Vledder is vanavond brand uitgebroken. In het gebouw zijn acht seniorenwoningen gevestigd. Volgens de politie zijn alle bewoners op tijd geëvacueerd. Voor opvang en onderdak is gezorgd. Enkele appartementen zijn geheel verwoest. Of de woonboerderij als geheel verlo als verloren moet worden beschouwd, is niet bekend. De nieuwe Oekraïnse president Poroshenko heeft voor het oosten van het land een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. In Oost-Oekraïne treedt het regeringsleger hard op tegen pro-Russische separatisten die de macht in enkele steden hebben overgenomen. Vrijdag sprak Poroshenko kort met de Russische president Poetin tijdens de D-Day herdenking in Normandië. Daar zouden de twee hebben afgesproken dat een staakt het vuren de eerste voorwaarde is voor de-escalatie van het conflict in Oekraïne. Het weer vannacht flinke opklaringen maar in het zuiden en zuidoosten ook kans op een onweersbui mogelijk met hagel en windstoten. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen eerst bewolkt en kans op een bui, later droog en zonnig. In de avond enkele zware onweersbuien. Temperatuur morgen tussen 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 996 uur 2... En we gaan zo beginnen aan ons eerste werkje. Een nieuwe CD weer, de Dream Exchanges... ...exchange van John Luttrell, Double L. En even kijken, tot ons gekomen via Last Promotions van Ed Bonk uit Canada. Ja, het stroomt weer binnen de laatste weken. Helemaal goed. Ga er maar eens lekker voor zitten. Nog een uur lang, muziek Hier op je eigen lokale radio. I can feel I need to move a